12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemorgen. Nooit eerder stond de zoon van de gevreesde El Chapo, de machtigste drugsbaron ter wereld, een journalist te worden. Tot nu. En de journalist in kwestie vertelt er zo meteen zelf over hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst de berechting van Carles Puigdemont. Die lijkt iets dichterbij te komen. Dat in het uitgebreide internationaal met Katrien Straatman. Ja. Het Duitse Openbaar Ministerie vindt dat de Catalaanse oud-regio-president Poets de Mond kan worden uitgezet. En daarmee onderschrijven de aanklagers in Duitsland het uitleveringsverzoek van Spanje. Correspondent Jeroen Wollers in Berlijn is bekend wat er in het uitleveringsverzoek staat.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 maar liefst 30 jaar. Ja, het is allemaal kan inderdaad, want de vraag is wordt die nou ook op korte termijn echt uitgezet? Precies, we hebben het nu nog over de kant van het Openbaar Ministerie die heeft dus alle papieren uit Spanje bekeken en gezegd, nou wat ons betreft zou het kunnen. Maar inderdaad, dan moeten onafhankelijke rechters... zich nog over buigen. Nou, als die dan tot de conclusie komen dat uitlevering is toegestaan, dan kan het helemaal in gang worden gezet. Die hebben nu 60 dagen de tijd om dat te beoordelen. Maar goed, Puigdemont is Puigdemont. Die zal echt niet zomaar akkoord gaan met een uitzetting, zelfs als de rechters daartoe zouden beslissen. Hij kan en zal, is hier de verwachting, in hoger beroep gaan bij het Duitse Hooggerechtshof. Eh, zeggen bijvoorbeeld dat hem in Spanje politieke vervolging wacht. Dus ja, als het echt tot uitlevering.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 Ja, dat is zo. Ja, uh, hij moet achter de tralies blijven. De Duitse justitie die denkt dat er uh, vluchtgevaar is... hebben ze vandaag ook bekendgemaakt. Hij blijft dus vastzitten in Neumünster, waar hij al die tijd zit. Nou, vanaf daar heeft hij ook al beroep aangetekend in Spanje... tegen dat, uh, dat uitleveringsverzoek waar het in den beginnen allemaal om draaide. Hij heeft 85 pagina's ingediend met uh, argumenten... waarom dat uitleveringsverzoek in principe volgens hem niet klopt. Dus hij grijpt echt alles aan om uitlevering te voorkomen. Jeroen Moors vanuit Berlijn, dank je wel. Israël heeft definitief een streep gezet door de deal met de VN over het herplaatsen van migranten. Premier Netanyahu kondigde gisteren al aan dat hij niet langer Afrikaanse migranten ging uitzetten naar Afrika, maar dat hij ze op ging laten nemen door westerse landen. Het gaat om 16.000 asielzoekers uit Eritrea en Soudaan. Gisteravond schortte Netanyahu het plan op, maar vandaag gaat er helemaal een streep doorheen.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 Het weer. Het is wisselend bewolkt en lokaal valt er een enkele bui. Later vandaag trekken vanuit het zuidwesten fellere buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien bij zo'n 15 graden. Vanaf vrijdag is het droog en wordt het warmer. Druktemaker Arthur Umgrove ging naar het einde van de beschaving... en ziet nu overal kapotte ruiten. Je hoort hem tegen half in de nieuwsbv. Maar eerst horen we Dennis mooi bij de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoogmaden en Leidsendam over 5 kilometer. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is ook een minuutje of 5. Op de A28 van Zwolle naar Groningen een kwartier vertraging tussen Knoppen Langhorst en Zuidwolde. Er staat 3 kilometer. Er liggen daar bandenresten op de weg naar een klapband van een vrachtwagen. En tussen Breda en Roosendaal... rijden op dit moment geen treinen door een aanrijding.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 BNN Vara De Nieuws BV Bijzonder goedemiddag. De naam Eline van der Velde die zeg je misschien nog even niets... maar op dit moment verovert ze de Britse harten als Miss Holland... en dat is ook de BBC niet ontgaan. En Eline die hoor je zo meteen. Maar eerst op de koffie bij een drugskartel. Hey. Het is zijn allereerste interview ooit. De machtigste drugsbaron ter wereld, de zoon van de gevreesde El Chapo... stond nog nooit een journalist te woord. Tot nu. Eén iemand lukt het zijn vertrouwen te winnen... en hem te verleiden van gesprek face to face En die iemand dat ben jij, Ernesto Rodriguez Amari, goedemiddag... Goedemiddag Patrick. Ja, jij bent ook Latijns-Amerika-expert. Zit nu in de studio te Brussel. En in het Belgische tijdschrift De Knak staat nu het grote interview dat jij had met de zoon van El Chapo. En die zoon van El Chapo heet op mijn beste Spaans: hè, daar komt hij. Ivan Argivaldo Guzman Salazar. Spreek het een beetje goed uit? Perfect. Ja, waarom wilde deze Ivan nou juist aan jou een interview geven? Um, het heeft te maken dat. Um... Uh, ik heb eerder een andere interviews uh, gedaan met um, de zoon van uh, Pablo Emilio Escobar, Juan Pablo, en de, de baas van de drugskartel van Cali, William Rodriguez Abadilla, die in de komende weken en maanden zou ook in Kinaag gepubliceerd worden. Uh, ik had ook een, een verblijf in een guerrillakamp uh, in Colombia in 2016, en ik heb een andere mensen ontmoet in latijns amerika zoals uh, pre ex-president... Michel Bachelet. En um, die heeft st um, stapje voor stapje de vertrouwen van Ivan archivaldo Guzman. En hij heeft uh, voor, zijn, voor de eerste keer met de pers gesproken. En ja, ja ik vond dat een uh, bijzondere uh, moment. Uh, om, om hem te kunnen begrijpen wat ze, wat ze doen en waarom ze doen. Ja, eerst even over hoe bijzonder dat is, want deze man geeft nooit een interview. Wat heeft hij eraan om te gaan praten? Uh, ik denk het, uh, op dit moment wordt een uh, bloedige oorlog gevoerd in, uh, in Mexico tussen de verschillende drugscartels. En uh, op die manier kan hij ook zijn verhaal uh, aan de wereld vertellen. Hij werd he, beschuldigd van verschillende moorden. En he, op die manier probeert hij ook te zeggen. Dat was zijn droeskartel, de Sinaloa-kartel, betrokken in een aanslag in 2016. En de overheid probeert hem uh, beschuldigen van die aanslag. Uh, terwijl dat zegt dat hij he niks niks te maken Dus deze Ivan wil eigenlijk zijn straatje een beetje schoonvegen? Inderdaad. Nu. Hij wordt gezocht hè? en ik som gewoon even op door de CIA, de FBI, de DIA, Interpol, het Mexicaanse leger, de Mexicaanse politie. Die zoeken hem allemaal. Maar ja, hoe komt het dan dat jij hem weet te vinden? Um, ik denk ik, um, hij is niet mijn eerste drugsbaron, zoals ik net zeg. Um, ik heb er met de zoon van de Pablo Emilius Escobar, Juan Pablo, en de. De, de andere drugsbaron, William Rodriguez Abadilla... na de val van de drugskartel van Medellin... was de drugskartel van Cali, de machtigste ter wereld. Ja. En uh, inderdaad, dat maakt ook in hem een indruk... om te zeggen, ja, ik ken een beetje de, de materie. Jij kent de materie goed, want je hebt die mensen dus allemaal gesproken... je bent ook een Latijns-Amerika-deskundige. Wat wilde jij nou van deze grote drugsbaron weten... Eh, eerst en vooral wil ik weten eh, wat, eh, wat je denkt, eh, waarom doet dat de dingen die je doet. Eh, en inderdaad, dat is een persoon van, eh, van korte antwoorden. Eh, en op die manier probeer ik een deel van de, van de problematiek van de drugs in Latijns-Amerika en ik denk ook in de wereld in, uh, naar boven te brengen. Ja, maar je zei het al. Er is nu een drugsoorlog gaande in Mexico. Uh, hij is de zoon van El Chapo, de, de, de grote, uh, grote baas zeg maar van het cianola kartel Hoe gevaarlijk is dit kartel voor de mensen die niet zo goed thuis zijn in de Mexicaanse drugsoorlog? Um, de Sinaloa-kartel is de meest gewelddadig drugskartel ter wereld, omdat uh zij controleren de toegang van drugs van Mexico naar de Verenigde Staten, maar ook ze, uh, controleren de productielanden. In dit geval spreek ik over Colombia en Peru. Uh, maar zij zijn aanwezig niet alleen in Amerika of in Mexico of in Latijns-Amerika, maar ze zijn aanwezig in 50 landen wereldwijd. 50 landen, dat is gewoon een multinational. Inderdaad, dus uh, de, um, er wordt ingeschat dat ze de jaarinkomen van de Synologue kartel uh, min of meer 3 miljard dollar, dus meer dan Netflix en Facebook. Ongelooflijk, maar nu, nu zijn ze groot en ze verdienen veel geld... maar ze zijn ook enorm berucht over hun martelpraktijken en uh, hun, hun, hun moordacties. Wat doen ze allemaal precies? Um, wat kom ik te weten toen ik heb me uh, de, de vraag voorgesteld... Uh, ze zeggen, ja, kijk, wij, wij beschermen onszelf. Wij gebruiken geweld, alleen als we worden aangevallen. Uh, wat doen ze? Um, ze kidnappen mensen, ze ontvoeren mensen, ze martelen mensen, ze schieten mensen neer. Uh, uh, dat is, um, om van een idee maar te hebben. als hij Daesh, wil zijn geweld legitimeren, ik citeer de Sinaloa-kartel om te zeggen: We waren niet de eerste die deze praktijken hebben toegepast. Maar klopt dat? Is het puur en alleen uit zelfverdediging? Ik denk, ik, um, voor zover dat ik weet, wat uh, Ivan Ertjewelde me verteld, dat dat zo is. Um, en ik denk, ik. Um, ja, hij heeft een, een deel van het verhaal. Maar de Mexicaanse overheid heeft nog een andere verhaal. ook En dan... Um, ze, ze, ze spreken tegen, inderdaad. Ja. Nu, die Ivan Archivaldo is dus de zoon van El Chapito. Is nu de grote baas van dit grote kartel. Ja, wat voor iemand uh, is hij? Hoe kwam hij op jou over? Um, hij heeft mij goed behandeld. Uh, hij heeft mij goed gerespecteerd. Um, als een gewone persoon. Um, die inderdaad... Uh, ik heb de vraag voorgesteld. Hij wordt gezocht door de en lichtendiensten van Amerika en van Mexico. en van de andere landen ook. Uh, als een gewone iemand die, die. een beetje serieus, maar vooral zeer korte antwoorden. Maar goed, jij zegt uh, uh, gewoon iemand, het is wel de godfather. Inderdaad, in, dat is de godfather. Vandaar dat. Uh, is een soort van. Het verschil tussen hem en Juan Pablo en William is dat. De alle Juan Pablo heeft niet verder de beroep gedaan dan zijn vader. En William eh, ze, hij heeft naar een arrestering. En daar woont nu in de Verenigde Staten. Maar Ivan Artju Guzman heeft verder het werk van zijn vader gezet. En dat maakt een groot verschil tussen. En als je kijkt en vergelijkt de drugskartel van Medellin, Cali en Sinaloa... ...omdat inderdaad dat is een gele een pakket... Eh, eh, ...je ziet gelijkenis... Zoals bijvoorbeeld corruptie met de politie, corruptie met de Mexicaanse overheid. Maar waar, toen ik heb met Juan Pablo, Juan Pablo Escobar gesproken, zegt: kijk, het Westen zegt altijd over de landen van de productie. Dat bedoel ik, Mexico enzovoort. Maar de landen van de consumptie, dat wordt minder gezegd. en noemt de onzichtbare kartels, maar dat bestaan ook. In New York, in San Francisco, in uh, Washington. En, uh, en Ivan Archivaldo zegt: Inderdaad, uh, de drugs worden in Amerika uitgeleverd. En, ja, dus het vergrootglas zich eigenlijk te veel op de landen waar het uh, cocaïne en drugs geproduceerd wordt, dan eigenlijk waar het eigenlijk, uh, fout zit. Dat is in de landen waar het gebruikt wordt, zoals de Verenigde Staten, maar natuurlijk ook uh, Europa. Inderdaad, dat is een zeer, zeer, zeer interessante gegeven. Uh, zoals Juan Pablo en uh, William Rodriguez Abadía zeggen... Eigenlijk um, ze zou het beter zijn om, um, om ja, samen te werken... Hè, tussen de consumptielanden en de productielanden. Want de Verenigde Naties hebben ook uh, gegeven... dat op de manier hoe de dag van vandaag wordt de oorlog tegen de drugs ge, uh, gedaan. Eigenlijk is het een mislukking. zaak. Maar... Jij weet er veel van en jij zit tegenover de godvader. Durf je dan alle vragen te stellen? Ja, omdat ik heb uh, alle maatregelen gevolgd voor veiligheid, dat ze hebben mij gegeven... zoals bijvoorbeeld geen geheim, geen elektronische apparaten, enzovoort. Maar geeft dus... hij ook antwoord op alle vragen? Of denk je soms bij jezelf, ja, nu is hij gewoon een sprookje aan het vertellen? Ik weet meer. Uh, ik denk dat de, um, hij... heeft al aan, alle vragen in antwoord gegeven... maar uh, er zijn uh, gevoelige vragen... en uh, hij zegt, ik zou liever nie, nie gaan. Ik heb hem bijvoorbeeld voorgesteld... Um, heeft, de Ufa, heeft je oefen of jouw vader eh, politici ondersteund in de presidentiële eh, verkiezingen en zegt: ik weet ervan wel, maar ik kan namen niet geven? Dus dat is een gevoelig eh, punt, dat die vader eigenlijk toch wel degelijk eh, de, de politici in Mexico corrompeerde. Inderdaad. Ja. Nou ja, in, in 2018 begint het grote protest tegen zijn vader, de beruchte El Chapo. En in 2016 werd hij opgepakt en vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De wereld's meest wanted, meest dangerous drug lord, Joaquin El Chapo Guzman. Back in Mexican custody tonight. Mexico's president announcing mission accomplished. After a nearly six month manhunt for the Sinaloa cartel chief. Now the Mexican government will be under enormous pressure to extradite the kingpin. De enige manier that de regering van Mexico gaat ensure absolutely dat ze niet door een andere embarrassing situatie, een andere embarrassing escape, is om hem naar de Verenigde Staten te Ja, Hoe denkt zijn zoon over die uitlevering van El Chapo aan de Verenigde Staten? Dat was een, een pilleke vraag voor hem. Omdat... Hij zegt, mijn vader heeft uh, vertrouwen in de Mexicaanse overheid. Hij heeft uitgeleverd naar de Verenigde Staten. En uh, hij wordt aangetond als een, uh, een overwinning. En uh, op tegelijkertijd moet hij zelf beherzen en komen... als, een, als de baas van de Sinaloa-kartel. Je, uh, je ziet het, het gebeurtenis met veel verdriet, uh, met pijn. Maar tegelijkertijd hij hoopt hij ooit zijn vader terug te zien. Uh, dat zal denk ik, niet het geval zijn. Omdat het proces begin in september. Dus vandaar dat het interview was ook bijzonder gevoelig. Want alles wat hij, hij kan dat zeggen... kan in het proces tegen zijn vader gebruikt worden. Ja, En hoe, hoe geliefd is die El Chapo nog daar in Mexico? Eh, veel de mensen houden van hem. Omdat in zijn stad... heeft El Chapo mensen geholpen met, uh, ver, uh, met transport. Als mensen kunnen niet naar een ziekenhuis te gaan voor een operatie, of medicatie gegeven. Hij wordt gehad, maar tegelijkertijd wordt uh, gerespecteerd en uh, gewaardeerd door de mensen in zijn gemeenschap en ook in zijn stad. Ja, maar jij, jij spreekt dus de zoon van El Chapo, die is op dat moment de, de, de belangrijkste uh, drugsbaron. Ben jij nooit bang geweest? Ja, ik, ik, met al, ik moet dat met eerlijkheid zeggen dat ik was bang, inderdaad. Eh, als ik vergelijk met mijn, mijn verblijf in de, in de FARC-kamp in 2016, dat een ervaring van een totaal andere aarde, omdat ik daar was ik in een kamp met andere registriders, zoals u weet, in die tijd waren de vredesonderhandelingen eh, in Colombia, maar dit ben ik volledig in de handen van, van, van hem. Natuurlijk was ik bang, maar tegelijkertijd... Het enige wat je kan doen is vertrouwen in de mensen. Ja, vertrouwen in de mensen. Maar in wat voor mensen? Want hoe ben je bijvoorbeeld naar hem toegebracht? Um, voor veiligheidsredenen kan ik gewoon zeggen... dat was in, in een stad in een hotel. Want een van de akkoorden dat ik heb gezegd... is dat ik kan niet noemen waar en hoe. Je wordt uh, opgepakt in een stad en een hotel... Maar ik hoor ook vaak in Mexico dat journalisten ook hun leven niet veilig zijn. Die worden ook vaak gewoon omgelegd. Heb jij nooit gedacht bij jezelf, moet ik dit wel doen? Ja, dat was een, een, een overweging dat ik heb gemaakt. Uh, uh, telkens als ik ben. Uh, op het moment denk ik... kom ik terug, het gevoel van onzekerheid en, en uh, een bang te zijn. Maar dat moet, ik, dat moet iemand doen. En ik bedoel... Als ik wil de context van Latijns-Amerika, de drugsproblematiek, is een del van. Ik heb eerder Colombia gedaan, Venezuela, Mexico, eh, Chile, Ecuador. In die context komt de problematiek komt telkens, de drugsproblematiek, en dat is een, een gegeven in Mexico. Dus dat was voor mij ook een opportuniteit om de, om de situatie beter te kunnen begrijpen. Nou, ik ben ook weer blij dat je terug zit veilig in de studio uh, van Brussel. Ernesto, Rodriguez Amari, dank je wel. Uh, dank je wel voor uh, uh, dit interview en zeker ook het interview in de KNAK. Dat is uh, te lezen en dat gaat allemaal over de zoon van de drugsbron El Chapo. Dank je wel. Dan, Meer van de Nieuws-PV ons op Facebook. Benauwde moment hoor. de afgelopen paasdagen. Nog nooit hadden we in Nederland zoveel last van de rook van de paasvuren van de, vanuit de Oostgrens. En het is ook weer een traditie die onder vuur ligt. Het zorgt er bij veel mensen voor tranen in de ogen. En wat dat de oorzaak dan ook van mag zijn, dat maakt niet zoveel uit. Bij de drukkende keks speelt ook nog liefdesverdriet mee. Laaiend vuur. Hanteerde zij de spijt, de brokken vielen mee, geringe waterschade, met tranen van de droog moest ik denken aan ons twee. Toen pas kwam ik boven, jij was alweer weg, de kamer die stond blauw. Ik ken die gozer wel, heb hem nooit gemogen, kreeg tranen van de rook en ik vluchtte in de kamer. Laaiend vuur van de trucken naar Keks. Het is van hun album Andere Plaats, Andere Tijd. En het nummer is geschreven door Huub van der Lubbe. En de Dijk hebben het zelf ook nog op de plaat gezet. Maar dat was twee jaar nadat de Keks het hadden gedaan. En ja, wil je het luisteren bij Van der Dijk, luister dan naar het album De Blauwe Schuit. De nieuwsbV BV. Het Allermooiste. Dingen die we niet mogen missen in de wereld van kunst en cultuur. Liefhebbers van naam en faam praten ons bij over iets dat ze hebben gezien... iets hebben iets gelezen of iets gehoord hebben. En vandaag gaan we daarvoor naar BNR-journalist en stripkenner... Robert, Robin Vink. Robin, goedemiddag. Ja, dag Patrick, goedemiddag. Wat is voor jou het allermooiste? Ja, ik heb toch maar weer een stripboek voor je meegenomen Fijn. als allermooiste. Ja, um, want het allermooiste op dit moment vind ik De Generaal gaat integraal. De Generaal, dus, uh, ja, ja. Die is afgelopen weekend gepresenteerd op de stripdag. Jij kent hem, hoor ik. Jazeker. Ja van Peter de Smet. Nou, het is inderdaad wel een heel bekende strip. Ja. Um, ik leg het heel even uit voor de mensen die het niet kennen. De generaal die heeft één doel, namelijk het vocht van de Maas veroveren en uh, er lopen een professor en een soldaat bij rond... die helpen hem daarbij. Die professor komt nog steeds met allerlei uitvindingen... om dat fort binnen te komen. Een, een duikboot, een luchtballon, een paard van Troje, een, een granaatwerper in de vorm van een tuba. Nou, dat soort onzin moet je aan denken. Lukt natuurlijk nooit om dat fort binnen te komen. Um, ik, ik moet je zeggen, Patrick... ik heb hem zelf een beetje gemist als kind deze serie. Dus ik kende de generaal wel van, van naam... en hoe het figuurtje eruit zag. Ik had het nooit echt goed gelezen. Mm -hmm. um, dus dat heb ik afgelopen weekend zitten doen. Het is echt een heel serie serie ben ik achtergekomen. Heel hoog allo allo gehalte vond ik het hebben. Um, ik heb hardop op zitten lachen bij enkele grappen. Het is echt, um, uh, ja, het gaat alle kanten uit. Het is heel absurd eigenlijk. Um, dus ik, ik, ben, ik ben nu al om. Uh, het heeft gelopen tot 2003 toen uh, uh, overleed Peter de Smet. Uh, maar alle verhalen zijn nu opnieuw gebundeld in dus deze bundel. De generaal gaat integraal. Mooie hardcover. Alles helemaal mooi opnieuw ingekleurd. In chronologische volgorde voor het eerst ook. Um, het, het wordt een reeks van, ik meen, acht delen. Um, mooi dossier er ook bij, met allemaal achtergrondinformatie... over de generaal en het ontstaan van de generaal... en over Peter de Smet. Um, wat ik ook heel leuk vind, is dat je bijvoorbeeld... drie oerversies van de generaal ziet. Dus drie uh, versies van hoe het eerste verhaal van de generaal... zou moeten zijn, en toen is hij toch maar weer opnieuw begonnen. Dus je, je, ziet, ja, je, je ziet de ontwikkeling daarin. Hoe die heeft zitten zoeken naar het figuurtje en, en alles eromheen. Um, daar las ik ook in dat Peter de Smet zichzelf regelmatig heeft voorgenomen... om te stoppen met de generaal. Maar ja, die lezers die bleven steeds maar vragen om nieuwe afleveringen. Dat, dat vind ik wel mooi, dat op een gegeven moment zo'n schipfiguur zo zijn eigen leven kan gaan leiden... dat zelfs de, de auteur er geen vat meer op heeft. Omdat, he, dat, dat gebeurde Hergé ook met Kuifje, omdat het publiek maar blijft vragen... Nou, mooi, ik, uh, ik vind ja, het mooi dat nu hij de, nou ook weer terug ja. is. De heruitgave van nou, de klassieke strip De Generaal. Het allermooiste volgens BNR-journalist en stripkenner Robin Vink. Dankjewel. NBO Radio 1. Patrick Claudiers. De Nieuwsbv. Engeland ligt weer onder de loep na Borat. Huis. En Little Britain. Britain, Britain, Britain. Is er nu de Engeland Watcher Miss Holland? Hallo. I'm Miss Holland. I know I am great, but you call yourselves great. That's why you've done a Brexit. So I've come to find out what makes Britain so great. Dit typetje van Eline van der Velde is elke week te zien op de BBC en zo meteen is zij hier NPO Radio 1. Maar eerst het Journal met Katrien Straatman.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 De Catalaanse oud president Puigdemont, die nu in een Duitse cel zit... kan worden uitgeleverd naar Spanje. De Duitse aanklagers onderschrijven het Spaanse uitleveringsverzoek. Het is nu aan de rechter in Duitsland om te besluiten... of Puigdemont ook echt naar Spanje gaat. Dat land wil hem onder meer vervolgen voor rebellie.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 Twee files en die zorgen allebei voor vijf minuten vertraging op de A10. De A10 uh, West richting Zaanstad staat voor het Koenplein drie kilometer file. Door Opruimwerk zijn er twee rijstroken dicht. Komt door een ongeluk. Een kapotte auto op de A67 van Venner naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop staat daarom twee kilometer. Pas op, nu volgt een mening. De Druk te maken! Die is vandaag Arthur Umgrove. Ik was met mijn zoon in Doel, een plaatsje onder de rook... van de Antwerpse haven, en onder de rook van de kerncentrale... en in de rook van de motorrijders, maar daarover later meer. Het dorpje waar ooit 1300 mensen woonden is verlaten... als gevolg van een al in 1998 aangekondigde uitbreiding van de haven. Twintig jaar later is dat nog steeds niet van gekomen... maar ondertussen zijn de bewoners verhuisd. Alle bewoners? Nee. Een paar bewoners bieden dapper weerstand. 22, om precies te zijn. De aanblik is surrealistisch. Verroeste benzinepompen, bushokjes zonder glas... metalen platen voor de kozijnen, overwoekerde tuinen... en op de achtergrond die twee enorme koeltorens. Er is hier geen meltdown meer nodig om het op Tsjernobyl te laten lijken. En dan tussen die dichtgespijkerde gebouwen... hier en daar ineens een huis met ramen en met een gesnoeide haag... en een briefje op de deur bewoond. Dat briefje, kwam ik achter, is een soort noodkreet... Hier niks kapotmaken alsjeblieft, sla ons over. Want het dorp is namelijk prooi gevallen aan motorrijders en vandalen. Ze houden nog straatraces en scheuren rond huizenblokken. Ze maken wheelies. Het gejank van de motoren weerkaatst keihard tegen de gevels van de huizen. Ik werd er gek van. En ik was er maar een half uurtje. Groepjes jongeren klimmen over muren en breken getimmerde huizen in. Wij stonden erbij en we keken ernaar, maar dat weerhield ze er niet van. Alsof het vanzelfsprekend was. Alsof hier andere regels gelden. Daar is een theorie over, niet geheel toevallig... de theorie van de kapotte ramen genoemd. Het gaat ervan uit dat als er in een straat één ruit gebroken is... en die niet gerepareerd wordt, dat vanzelf leidt tot meer gebroken ruiten... en uiteindelijk tot algehele verloedering. Verval lokt verval uit. Dat is een mooie theorie die je op veel meer... dan alleen straat of buurten kan leggen. Eén politicus begint te schreeuwen, een paar jaar later doen ze het allemaal. Eén directeur van een bank krijgt een bonus, een paar jaar later... hebben ze het allemaal. Waarom? Ik geloof niet dat mensen van huis uit vandaal zijn. Ik geloof niet dat mensen geboren worden als graaier of als schreeuwer. Ik geloof vooral dat mensen mensen nadoen. En dat begint dus met één kapotte ruit. Als je nou wel eens afvraagt waartoe het leidt... die polarisatie, die hebzucht, die grote woorden... dan moet je echt eens naar het doel gaan. Een half uurtje maar en dan weet je hoe het einde van de beschaving eruit ziet. Vorige week is daar een babytje geboren... Je kan je weinig voorstellen bij het idee dat iemand op die plek een nieuw leven op de wereld wil zetten. Maar misschien kun je het ook zien als een teken van hoop, van onverzettelijkheid, van dapper weerstand bieden. Nu alleen nog een ketel met overdrank. Dankjewel, Achter Jungro. Een nieuwsupdate dan van de NOS. Want de Nederlandse polder gaat naar Singapore. Baghera Boskalis heeft de opdracht gekregen... om samen met een Japans bedrijf... de eerste polder in Singapore aan te leggen. Dat moet meer dan 800 hectare aan nieuw land opleveren. En Martijn Schuttervaar van Boskalis, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, om ons een beetje een beeld te geven hoe groot is dit project... Ja, hoe groot, uh, in, in euro's uitgedrukt uh, substantieel, uh, zo'n 800 miljoen euro in totaal. In oppervlakte uh, altijd wat lastig in te schatten, maar dat is uh, even in de, in de dagelijkse beeldvorming heb je het over ruim 1250 voetbalvelden waar, waar we het hier over hebben. Dat is een behoorlijk uh, stukje land dat erbij komt uh, in Singapore, maar, maar kennen ze dat nog niet, polderen in Singapore? Nee, Singapore is natuurlijk een, een, een relatief klein uh, republiekland. Uh, uh, heeft wat dat betreft heel veel land door over de jaren erbij gekregen... door uh, de, de traditionele opspuitmethode. Uh, vanaf het moment dat, uh, dat iemand landt in Singapore is op, op nieuw land. een groot deel van de stad ligt op nieuw land, de haven ligt op nieuw land. maar het, laat zeggen, het bouwen onder de waterspiegel, een polder de facto, is nieuw. En dan komen ze kijken in Nederland hoe dat gaat en dan bellen ze Boscales. Nou ja, we hebben natuurlijk een rijke historie als Nederlanders. Ook internationaal zijn we echt leidend op het gebied van waterbouw. Of het nou gaat om het uh, opspuiten van land, maar zeker ook op poldergebied. En wij zijn hier natuurlijk eigenlijk niet anders gewend dan dat wij uh, het gevecht tegen uh, de water. en het, het leven onder de, het zeeniveau vinden wij hier zeer vanzelfsprekend. Maar in Singapore is dit echt een unicum. En, en, en is dat polderen voor u eigenlijk ook een groot exportproduct? Uh, waterbouw wel. Polder is relatief uh, internationaal onbekend. Wat dat betreft biedt dit hopelijk perspectief naar meer uh, van dit soort werken. Uiteraard moet het, moet het wel toe lenen. Het moet een relatief ondiep gebied zijn. Wil je, daar, uh, wil je een polder kunnen aanleggen met een dijk eromheen. Maar het biedt zeker internationaal, ook met zeespiegelreizing en, en, en uh, extreem weer... in die regio uh, uh, kansen voor meer werk. Want niemand durft nog echt onder de zeespiegel te wonen. Het is voor ons zeer vanzelfsprekend. Maar internationaal kijkt men daar toch van op. En wanneer moet die eerste polder in Singapore klaar zijn? De, we gaan binnenkort van start, van start in, de, in de komende maanden. En uh, zo'n vier jaar hebben we ervoor nodig. Dus uh, 2022 kan men uh, in Singapore onder het waterniveau uh, gewoon rondlopen. Ik wens u veel polderplezier. Dank u wel, Martijn Schuttervaar van Boskalis. De in Nederland hebben nog niet veel mensen van haar gehoord, maar in Groot-Brittannië is, is de ster van de comedian Eline van der Velde snel reizende. Haar YouTube-serie Miss Holland werd opgepikt door de BBC en wordt daar soms, sinds vorige maand op het online kanaal BBC 3 uitgezonden. Hello, I'm Miss Holland. I'm from a small town in Holland, where life is a simple one. I know I am great, but you call yourselves great. That's why you've done a gedaan. So I've come to find out what makes Britain so great! Learn to be British. And find myself a husband. Welcome to the Miss Holland Show. Ja, en Miss Holland alias Eline, die zit hier naast me. Welkom. Ja, leuk dat ja. liedje, hè? Ja, dat is van, maar, maar uh, je moet eerst even voor de, voor de luisteraar omschrijven... wat Miss Holland nou eigenlijk voor typetje is. Oef, uh, ja, Miss Holland is gewoon een beetje een, beetje een gekke, gekke versie van mijn moeder, eigenlijk. Luistert um, je moeder mee? Ik hoop het niet. Oké. Okay. Nee, ze weet het zelf niet. Um, ik was in L.A. en ik, ik, er werd mij daar alleen maar gezegd om mooier haar, mooier make-up en uh, af te vallen. En, uh, en dat, uh, dat lukte gewoon niet. Dus ik dacht: laat me een gek, uh, gek typeetje neerzetten en in Engeland kijken hoe dat uh, Of in Amerika en Engeland kijken hoe dat gaat. Ja, en, en waarom dan Miss Holland? Ja, goed. Ik was met een vriendinje aan het praten: van ik wil een soort Borat maken, een, een vrouwelijke versie. Van welk land komt dat, <laughs> komt dat meisje dan? En toen zei zij van, ja, gewoon Nederland. Want dat is makkelijk. Het, want dat het ligt je. bij jou, ja. ja. En, en, en Borat kennen we natuurlijk uh, allemaal. Wij kennen natuurlijk ook Oeshi. Uh, daar kunnen we het ook ja, wel mee Ushi vergelijken. Ja, en ik ken natuurlijk nog de liegende Hollander. En uh, uh, ook nog uh, Dennis de Pennis. Die ook van die schurende vragen durfde stellen. En dat, du dat durf jij ook als Miss Holland. Want is dat de bedoeling? Die rare Britten een beetje uit hun tent te lokken? Ja, want als... Vrouw en ook nog als je eruit ziet als, je, als een soort beauty queen. Dan, uh, dan geloven ze het gewoon. En, en vooral met een Hollands accent helemaal. Uh, gaan ze er gewoon helemaal in op. ja en, is... en ze zijn te beleefd om nee te zeggen. En het is een typetje. En je zegt het lijkt een beetje op mijn moeder. Maar hoe dichtbij komt het bij jou? Uh, pff, er zijn momenten dat het ook heel dicht bij mij ligt denk ik. Ja? Maar ik ben verder best normaal serieus in het Maar leven. ik heb een paar afleveringen gezien. En dat is best brutaal. Ja, nee, zo brutaal ben ik niet in het echt. Maar daarom heb ik dit verzonnen zodat ik dat wel kan doen met mensen. En dat ik dat zelf uh, in het echt niet durf. Ja, we gaan even luisteren naar een, een, een voorbeeld. Je neemt bijvoorbeeld uh, in een aflevering uh, een van de butlers van de Royal Family op de hak. En hier leer je hoe je een schoon moet eten. So, this is called a scone. Cake? Um, nope, scone. Cake? Scon. Cake? Scon. I love cake! Yes, I can tell you love cake. Cake! Love, yeah. Oh, <laughs> I'm so excited. This, remember, we keep the volume down to uh, a level 201 because we're... we're... Sorry, I have had a lot of sugar. <laughs> yes, I <can> tell you, <laughs> yes, In the tea. Uh, and then what we're going to do is then we're going to take little bites and we're going to enjoy. Hmm. Mmm. Mmm. -hmm. Yes, tell me, have you ever sat opposite a cement mixer before? Ja, hij leert je om je een scone te eten. Jij blijft dat maar cake noemen. En op een gegeven moment stouw je die scone zo echt helemaal in je mond. En dan zegt hij, en dat vind ik ook typisch Brits, dat gereserveerde... heb je ooit wel eens tegenover een cementmixer gezeten. Omdat jij het zo als een cementmixer uh, opeet. Ja, en dat verzint hij gewoon te plekken. Zo, zo scherp zijn die Britten wel, hoor. Dat en, geef ik ze wel. En zo beleefd. Ja, nou, ik vind het eigenlijk heel gemeen. Vind je het heel gemeen? Ja, maar zo gereserveerd. Wat jij dus, uh, wat jij dus helemaal niet bent op dat moment. ja. En hij denkt ook dat ik te dom ben om te begrijpen waar hij het over heeft. Ja. Dus dat is ook alweer heel, heel slim van hem. Hij maakt een grapje alleen voor zichzelf eigenlijk. Maar weet hij dat jij een typetje speelt? Nee, nee om... niemand weet het. Het is echt zoals Borat. Niemand weet dat ik nep ben. En de hele crew speelt ook mee. Dus we hadden een vrouwelijke regisseuse en uh, die, die was in het Frans tegen mij aan het gillen. En uh, een heel, heel team van, van, van meiden die, die meedoet alsof het echt gewoon allemaal echt is. Ja, van ja, Miss Holland is wel een beetje gek. Ga maar gewoon met er mee. Doe me gewoon mee. En uh, daardoor ja, doen al die contributors gewoon gezellig mee. En uh, uiteindelijk, uh, deze butler, die hoort dan wel dat jij een typetje bent? Ja, aan het einde moeten we, want het is de BBC... dus we moeten heel uh, aardig met iedereen omgaan... moeten we zeggen van luister, dit is niet echt... en ik moet gaan vertellen dat ik gewoon Eline ben... en dat het allemaal gespeeld is... en uh, wilt u nog steeds meedoen met dit programma? En, en dan kunnen ze nee zeggen. Wat vinden ze dan? Uh, het duurt vaak tien minuten voordat ze begrijpen dat ik niet... Miss Holland ben, <lacht> gelukkig. <lacht> en euh, dan spreek ik in mijn normale Britse accent... en dan komt, wordt het allemaal duidelijk. En dan vaak vinden ze het heel erg leuk. Dus dat is ook de bedoeling, dat ze het uh, echt een leuk, leuk interview hebben gevonden. Anders dan tekenen ze ook niet. Ja, want dat, dat accent van jou, daar moeten we het ook even over hebben. Hè? Want <lacht> Zo als je hier Engels praat, dat is, op, op wat is dat gebaseerd? Dat is echt Engels-Nederlands of Nederlands-Engels? Het is iets absurds. <lacht> Is het niet normaal, Nederlands-Engels? Ik, ik weet het niet, het doet mij al <laughs> erg veel denken aan Louis van Gaal als die uh, Engels praat. Het is uh, echt wel steenkolen-Engels. <laughs> ja, het is echt steen. dat heb ik ook wel echt geoefend. Maar ik, jij spreekt vloeiend Engels, toch? Ja, ik woon er al vanaf mijn veertiende, dus mijn Engelse accent is uh, heel snel uh, echt Engels gemaakt. Maar ik moest echt gaan oefenen met een, een, een vriendinnetje van mijn zusje... En die kwam uit Groningen en die ging voor mij allemaal voice notes opnemen. With her, with her, uh, her Dutch accent in de in English. En dat, daarmee heb ik het geoefend. Dus jij moest gewoon leren slecht Engels spreken? Ja, ja. Hoe moeilijk is dat? Het is eigenlijk heel makkelijk, want je spreekt gewoon Nederlands... maar met Engelse woorden. Ja. Nu, wat mij, als ik dan daarnaar kijk en naar zo'n typetje... dan kan je wel zeggen, ja, ik kan me verschuilen achter zo'n typetje... maar hoe gespannen ben je als je zo'n interview ingaat? Ik vind het heel eng. Ja, het is, maar het is gewoon een grote... Het is een soort extreme sport voor mij. Dus uh, alsof ik ga bungee jumpen. En dan vind ik het uh, ook echt een adren adrenaline rush. En ik vind het helemaal geweldig. Ja, ik geniet er echt van. En wat is het enge? Dat je die mensen... Want het engste vind ik dat je die mensen niet helemaal overstuur maakt. Dus dat, dat ze niet weg gaan lopen of zo want dan kan ik ze niet meer voor mijn programma gebruiken. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Want als, zij het, als je te ver gaat, dan is het, vinden ze het niet meer leuk... en dan zeggen ze nee en dan lopen ze weg. Dat is heel vaak gebeurd. Dus je moet het net ver genoeg pushen... zodat het een leuk programma wordt... maar dat je ze ook weer aan jouw kant houdt. Ja, ja en, en gewoon heel veel lef hebben. Ja. <lacht> ja. Waar haal je dat vandaan? Ja, Ik heb gewoon geen zen, maar dat is al heel lang geleden. Ik denk dat gaat er een beetje op de theaterschool uit, toch? Je moet uh, allerlei gekke dingen... Ik, kon, ik, ik zat op een uh, musical theater school in Engeland. En dan moest je zingen voor iedereen, maar ik kon niet zo goed zingen. Dus toen is die wel een beetje. toen maakte ik mensen aan het lachen. <lacht> dat, is, dat is zo, is het gebeurd. Nou, is dat uh, het typetje dat Miss Holland die probeert uh, in te burgeren in Engeland? Als ik het zo uh, ja. kort uh, samenvat. Omdat je voordat de Brexit er is, uh, nog een man wil scoren. Ja, precies. En daarvoor doe je allemaal uh, uh, typisch Britse dingen. Waaronder ook uh, schoonheid. Je leert in de serie om ook een perfecte British beauty te zijn. En wat is het, het grote verschil met het de Nederlandse schoonheidsideaal? Ja, in Nederland zijn we gewoon wat normaler, denk ik. Uh, daar gaan ze echt. Het is, ligt meer tegen Amerika aan. Meer Instagram, fabulous. Iedereen heeft perfecte spraytans, perfect haar, perfecte make-up. Echt zo'n hele dikke laag. En ja, nepwimpers en weet ik veel wat allemaal. Het kost heel veel tijd en geld. <laughs> daar ben ik achter gekomen. Maar het is heerlijk om daarmee te spelen. Want dat ja. merken we in een aflevering... waarin je een typisch Britse meid speelt... of Britse meid uit een reality-serie spreekt. En dan wordt het waksen geblazen. Ja. Put your arms down you've had a wax laugh. That's what But it mean. keeps me warm. Hair is not Miss Great Britain. It's I like hair. it when it goes whoosh whoosh in the wind. Right, do the men like that, though? I think so. Not in Great Britain. Might hurt a little bit. <laughs> Why do you do this? We do it to get the men. Now people would pay to have sex with me. Now. They probably would. You're so beautiful. I would pay a lot of money to have sex with you. Dat ja, ja. Is, really nice ja, is echt fascinerend, want je laat jezelf wakzen... en dan eindig je met uh, de subtiele opmerking... dat je nu heel veel geld uh, over zou hebben... om degene die jou uitleg geeft ook wel uh, om seks met jou te hebben. <laughs> Hoe reageer ze daarop? Uh, ja, ja, ze vond dat haar van mij vond ze heel vies. Dat, dat was ze echt in shock over. Ik heb ook negen maanden lang mijn okselhaar en alles... de rest ook allemaal laten groeien. Ja. Mijn vriend vond dat wat minder... Die zei: mm, oké. Okay. En um, toen, ja, ze vond dat, dat, ik, dat ik ook gewoon dat elke week moest doen. Ze zei: van, Waarom doe je dit gewoon niet? Elke week je spraytan en je, je haar en je, alles moet weg en alles moet perfect. Ja, nou, dit, dit programma begon uh, uh, als shortform op YouTube, is nu op de BBC3. Wat, wat, wat fascineert de, de, de Britten aan Miss Holland? Ik denk omdat ze alle vragen stelt die mensen eigenlijk willen stellen... maar die Britten zijn veel te beleefd. Dus dit is een leuke manier om toch die gedachtes en die, die gekke dingen... om het eruit te plukken. Met een soort Nederlandse dame, waarom niet? Ja, maar, maar waarom vinden ze... ja Eigenlijk worden ze best wel belachelijk gemaakt door jou. Ja, maar dat weten ze niet. Dat moet je ook niet zeggen. Nee. Dat moet je ook niet Hij aan die niet Britten vertellen. Nee. nee, want al die mensen die, die zitten ook allemaal die afleveringen te retweeten en zo. Ja, en, en, Chloe en de butler, die vinden het hartstikke leuk. Maar, maar nu is het typetje bekend, kan je het dan nog wel uitvoeren? Nou, het duurt heel lang voordat ze echt bekend is... en dat mensen echt weten, oh, dit is Miss Holland. Je moet wel zorgen dat ze niet van tevoren gaan googlen. Dus wat, dat moesten we al met deze aflevering doen. Dus we zeiden van, oh, er komt een Nederlandse beauty queen. Dat is het enige wat we zeiden. We zeiden niet van, dit is Miss Holland, want dan gaan ze het opzoeken of zo. Ja, dat is wel heel belangrijk. Het is grappig, want ja, dit is allemaal in Engeland. Dit is groot op de BBC. Uh, komt dit ook naar Nederland? Uh, ik denk ja. <lacht> nou, vertel. Het komt deze zomer uh, op NPO 3. Ja. Op NPO 3? Ja. En, en, en wie, uh, wie gaat het uitzenden? Ja, dat, dat weet je, dit dat werd mij net ook gevraagd. Ik weet niet hoe dat systeem hier werkt. <lacht> Met wie heb je gesproken? <lacht> Dat is heel, dus nu sta ik echt voor lul. Maar het um, komt op NPO 3 dus. Maar Zijn dat dan de Engelse uh, afleveringen die hier uh, terechtkomen? Of ga je voor NPO 3 nieuw nee, materiaal nee, nee, opnemen? Nee, dus gewoon de Engelse afleveringen. Maar die zijn ook echt voor de Britse markt gemaakt eigenlijk. Ja. En die komen hier uh, op televisie en online en uh, nou ja, maar eerst ga je in Engeland nog taboes doorbreken. Welke is de aanstaande die je doorbreekt? Uh, ik ga met een imam en een pastoor praten, als Miss holland en Dan ga ik op een date met een roodharige Prins harry lookalike. En ik ga rugby spelen met ze. Het wordt allemaal fascinerend, mensen. En binnenkort dus te zien op NPO 3 in de zomer. We weten nog niet bij welke omroep, maar dat gaan we vanzelf allemaal achterkomen. Maar in ieder geval, uh, Miss Holland is nu te zien op het YouTube-kanaal van BBC 3. En af vanaf deze zomer dus op NPO 3. Heel veel succes, Eline van der Velden. Dankjewel. <middels> je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 Take my heart de yes van Snowpatrol. En ik zeg altijd, ja, laten we wedden. Ja, laten we dat doen. Laten we eerst na afgelopen vrijdag kijken. Toen speelden wij ter land, ter zee of uit de lucht. We winnen namelijk met ruimtevaartdeskundige Luc van der Abelen... over de landingsplek van het Chinese ruimtestation Chang'eong 1. En dit werd er gedacht. Dus ja, het is ook gewoon statistisch het meest waarschijnlijk... dat hij eh, misschien wel zelfs helemaal ongezien tussen de golven zal overdwijnt. Omdat het een weddenschap is, wet ik dat hij op land terechtkomt. Ik hoop het niet. Ja, ja die uh, Luc die dacht, statistisch gezien, er is veel meer water dan land. En inderdaad, ja hoor, maandag half drie, s'nacht Nederlandse tijd... is het Chang'eong 1 boven de Grote Oceaan. De Damkring ingegaan en bijna helemaal verbrand. Een paar brokstukken vielen inderdaad in zee. De doos raketjes is voor Luc. Dan door naar vandaag. Streamingdienst Spotify gaat vandaag naar de beurs... Vanmiddag om half vijf Nederlandse tijd openen ze bij de New York Stock Exchange. Hoe zal het vergaan daar op die beurs? Daarover ga jij wedden met Niels Albers. Hij is eindredacteur van VPRO's 3 voor 12. Goedemiddag, Niels. Goedemiddag. Betekent die beursgang ook dat het na jaren malaise weer echt goed gaat... in de muziekindustrie? Nou... Het is wel een indicatie voor uh, dat het uh, goed gaat... maar ik denk dat je de beursgang niet zo één op één kunt uh, relateren... Aan, uh, aan hoe goed of hoe slecht het gaat bij, uh, bij in de muziekindustrie. Het is vooral uh, natuurlijk een, be een beslissing van uh, Spotify om, uh, om naar de beurs te gaan. Ja, Spotify gaat nu naar de beurs. Is dat nu dan uh, definitief de grote winnaar geworden van Streaming Music? Nou, ook dat is weer lastig om te zeggen, want ik denk dat ze in Europa uh, hebben ze natuurlijk het grootste uh, marktaandeel. Ze breiden al snel uit naar allerlei andere markten, maar zeker in Amerika hebben ze met Pandora en uh, Apple Music echt nog wel een paar geduchte concurrenten. In Azië en India ook nog een paar uh, lokale concurrenten. Um, wij kijken er wel heel erg met de Europese bril naar in Europa. en de groot, meeste grote markten van Europa zijn ze wel echt uh, de grootste partij als het gaat over streaming. Is dat tijdelijk eigenlijk nog wat geworden? Dat werd met een ja, hoop het is gelanceerd. Het is volgens mij is dat een vrij kansloze exercitie. Zoals met heel veel dingen op internet en heel veel services en diensten... is het een beetje winner takes all. En uh, op het moment dat je niet de nummer één of de nummer 2 in een bepaald soort service bent... dan heb je eigenlijk niet zo heel veel... Uh, te vertellen En Tidal, uh, daar heb ik na de hele grote aankondiging met Jay-Z en Chris ja. Martin op het podium eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Oh ja, ze hadden wat primeurs, maar een primeur van uh, een exclusieve uh, plaats van Beyoncé. Ik weet niet of dat in haar voordeel is uh, dat ze dan <laughs> alleen op Tidal zit. Het, het wordt wel de beursgang van het jaar genoemd, hè? Ja, ja, ja, ja. Je hebt krantenkoppen nodig, hè. Dus dan moet je dat soort uh, dingen verzinnen. Ja, Kijk, maar... Het is... Het is natuurlijk een groot ding in streaming. Het is het uh, grote, uh, zeker met de Europese bril op wat ik zeg... een groot, uh, uh, uh, een groot ding dat ze naar de, de beurs gaan. Maar... Er zit natuurlijk ook altijd wel een, een, een boel hype omheen. En je merkt dat eigenlijk al in de hele berichtgeving van de afgelopen anderhalf jaar. Er zijn ongeveer evenveel stukken te vinden waarin gezegd wordt... dat Spotify nooit winstgevend kan zijn en een kansloos bedrijf... waar je geld niet in moet stoppen als mensen die precies tegenoverstelden beweren... En dat het, het, zoals de Engelsen zeggen, de next best thing since sliced bread is. <laughs> en ze hebben natuurlijk ook gewoon geld nodig. Daarvoor ga je naar de beurs te sloten. Ja. We gaan wedden. De richtprijs voor een aandeel op dit moment is 132 dollar, de startkoers. Zeg maar. De vraag is, uh, wordt dat hoger of lager na beurs morgen deze tijd? Wat denk jij? Nou, nou ik denk hoger. Ik denk dat tegen de hype is niks opgewassen. Dus Kijk. iedereen gaat uh, zeker op dag 1 uh, al zijn geld graag naar uh, dat groene logo brengen. Nee, dat denk ik helemaal niet. Want ze hebben echt vorig jaar een miljard verlies geleden. Dus uh, dat wordt zeker Miljart. lager dan 102... Oh. Ja, echt, dit, is, uh, dit is, wordt lager dan 132 dollar, denk ik. Wij We gaan wedden om een ouderwets cassettebandje. Dat vind ik <lacht> mooi, Daar kun je Play Records... Deels vind je ook mooi, hè? Ja, ja prachtig, prachtig. Zo. Ik heb alleen net mijn cassette de deur uitgedaan. <lacht> Dankjewel.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 Dus dan ga ik me ook wel echt voorbereiden. Ja. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. IEG introduceert Groener Gas. Met de woon ideaalwijzer ontdek je hoe je in je ideale huis kunt wonen. Want misschien wil je wel dichter bij je werk wonen.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 in Centro Quenier Redio SUV. In Centro, ja IT Company, nu ook in Kenia.